Visser met het NOS-journaal. Bij een kettingbotsing op de A20 bij knoopend Hooipolder zijn 13 auto's op elkaar gebotst. Drie mensen raakten licht gewond. Kettingbotsing is vrijwel zeker veroorzaakt door de gladheid. De A27 is dicht in de richting van Gorkum. De AWB en Rijkswaterstaat waarschuwen voor de gladheid. Op een aantal wegen moeten automobilisten langzamer rijden. De kou leidt op het spoor opnieuw tot een chaos. Vooral treinen in de randstad hebben vertraging of rijden niet. Nog een aantal trajecten staan kapotte treinen. Tussen Vught en Bokstol zijn passagiers uit de gestrande trein geëvacueerd. Ze gebruikten een afgebroken wc-deur als loopplank om over te stappen op een andere trein. Volgens ProDeel is veel apparatuur niet bestand tegen de extreme kou. De NS verwachtte vanochtend vroeg nog dat de treinen weer normaal zouden rijden. De twee presentatoren van BNN die op tv een stukje vlees van elkaar hebben gegeten krijgen geen boete. Het openbaar ministerie ziet geen aanleiding om Dennis Storm en Valerio Zeno te vervolgen. heeft de minister van Bijsterveld laten weten in antwoord op Kamervragen van het CDA. In het BNN tv-programma Proefkonijnen aten Storm en Zeno een stukje vlees van elkaar. Volgens de ministers is niet duidelijk of dit cannibalisme was. En gebeurde het met wederzijdse toestemming. De O&M ziet in de uitzending nou ook geen reden om tot vervolging over te gaan. All right. <laughs> gemeente Amsterdam heeft de vergunning geweigerd aan een café... waar vaak leden van de motoclub Satudara samenkomen. Kroegcafé Zuid moet binnen vier weken dicht. De gemeente kan niet zeggen waarom de vergunning is geweigerd. Het café wordt gezien als informele clubhonk van Satudara. Vorige week maandag moesten de Hells Angels al hun clubterrein in Amsterdam-Oost verlaten. De Angels hebben bij de gemeente Diemen gevraagd om daar een nieuw clubhuis te mogen vestigen. Maar de gemeente heeft dat verzoek afgewezen. Het weer zonnig en koud bij maximaal rond de min vier. Vanavond en vannacht opnieuw strenge vorst. Morgen iets meer bewolking en dan vooral in het westenkans... Vlok Sneeuw. Dit was het. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staat er op de A20 Gouden richting Hoek van Holland voor het knooppunt Kleinpolderpijn 2 kilometer. De N218 Europoort richting Spijkenisse is tussen Spijkenisse en de aansluiting met de A15 dicht vanwege de gladheid. Tot zover de verkeersinformatie.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 Wemsland voor een bijzonder goedemorgen. morgen. Vandaag dinsdag. Ik ben beland in een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort. En iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd. In de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Dat doen we met muziek oud-Hollandse muziek wel te verstaan. En onze opening hoort u onze herkenningsmelodie van Louis Davis met Weet je nog wel oudje. een Opname uit 1928. Het weer. Ja, de winter is dan eindelijk echt begonnen. Nou ja, eindelijk. Voor mij hoeft het niet zo, maar... Ja, gisteren had ik, uh, toen ik wakker werd, een pak sneeuw. Vandaag viel het mee. Maar de temperaturen, die zijn echt behoorlijke. Uh, dat je zegt van, ja, een sjaal, een muts, in een paar moemboots voor een schatwoord. Mag de pret allemaal niet drukken? De muziek, daarvoor zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd. U geniet dit uur met alleen maar mooie muziek. Onder andere Anneke Greulow, met Charlie, ik geef een ring niet her. Marijke Hofland, met mijn hart blijft er dromen. Maar eerst hoort u Jeannette van Zutphen met je naam uit mijn hart. je naam uit mijn agenda En maak hem met mijn potlood zwart Ik haal je naam uit mijn gedachten Maar hoe haal ik je naam uit mijn hart Ik scheur je foto uit mijn ogen. Het is of je glimlacht mij daartacht Ik haal je naam uit mijn practice right.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 Tijden. En juist hoorde u Sweet 16 met die jongen Waar Ik Van Hou. Daarvoor Wilke Alberti met Ricky. En ook hoor u Marijke Hofland met Mijn Hart Blijft Dromen. Anneke Greulow met Charlie is Kip In Ring niet Her. En ook Jeanette van Zutve, Je Naam Uit Mijn Hart. Zie CFM Zandvoort, de lokale omroep vanuit de badplaats Zandvoort, waar het vandaag echt behoorlijk koud is. Nou, het scheelt ons zonnetje. ...krijgen we vandaag nog goed te zien. En de temperaturen ja, die schommelen rond het vriespunt. Maar ik heb wel een hoop mooie muziek voor u. Want daarvoor zit u natuurlijk te luisteren. Naar Zandvoort uit Zandvoort, een reisje terug in de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. Muziek zal meteen onder andere van de Fortuna's met Buena Fortuna. Regie van den Burg met Eenzaam op het Leidseplein. Nu eerst de zingende familie Roskowski met een wereld zonder jou. De sterren gloeiden en keurden zwaar. De sterren gloeiden zo hel en klaar. Wanneer fortuna, ik wacht tot jou. Wanneer fortuna, maar die beloofde had je vergat ze dan. Tot tu buona fortuna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 Zandvoort. U hoorde muziek van Martine Bijl met Ik zou wel eens willen weten. Ook hoorde u Lonka. Biluska met de leeuw slaapt vannacht. Wel, de Lion Sleeps Tonight. Ook de Fortuna's met Buena Fortuna hoorde u voorbij komen. En Reggie van den Burg met eenzaam op het Leidse Plein. Zal eens even met u het weer doornemen? Koude wintertijd, overdag lichte vorst en in de nachten matig tot mogelijk strenge vorst. Maar vandaag veel zon en tegen het weekend kans op neerslag. En de temperaturen deze week, morgen min 7, donderdag min 8, dan min 7, zaterdag min 6. is dus de minimumtemperatuur en de maximumtemperatuur schommelt rond de min 2 graden. Dat het weer, hier op CFM Zandvoort. Doe met muziek, Zometeen meteen onderweg. Harry Bliek, goodbye Mary Lou. En ook zometeen Roy Black met Vraag nur Dein Herz.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 Scheidend tut so wie mit 17 glaubt man nicht daran und wacht noch obendrein nur wenn ihr eine wiegetan, dan dann fällt's mir wieder ein Frag nur deinfalls ob ja of nein Wo du sagst adieu, frag nu dein Herz, ob ja, ob nein, denn scheiden tut zo so weh. Ich geh singen durch die Straßen, mit dem Glück bin ich der du. Hat ein Mädchen mich verlassen, lacht mir schon. Andere zu doch ich weiß die urte kleise schöne stunden gehen da denn und ich für die alte Weise und begrijp ihren Sinn. viel mehr als alles was das gerne kann warre ibos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 En schijnen.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 Je in je ogen, twee kleine sterren stralen van geluk. Diezelfde sterren zijn niet stralen in je ogen. Zij vragen vrij links liefste, gewoon bij mij terug. Want Een simpel melodietje, vlaarde van een liedje, blijf hier soms jaren bij. Luister dus wat net zo'n deuntje, betekent hey voor mij. Het is een wijsje dat ik niet vergeten kan.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 op CFM Zandvoort in Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere week, iedere dinsdag neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Met voornamelijk oud-Hollandse muziek. We de muziek van Ronnie Tober met Kip in het Water. Daarvoor Gert en Hermie met Twee Kleine Sterren. Ook hoort u Willy Alberti met Waar Ben Je? En Harry Bliek met Goodbye Mary Lou. Zandvoort uit Zandvoort. Nog meer mooie oud-Hollandse muziek. Weg Jackie van Dam. Met je bent helemaal van mij. Tony Hoes en de feestneus en we drinken tot we zinken. En ook het cocktail trio met waar zat je? Toen het schip is gestrand. Maar nu dus eerst het cocktail trio met waar zat jij? Door het, het schip: is gestrand. Hey, waar zat jij toen het schip is gestrand?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 Het jacht ging ook een huwelijkspaardje mee, en de mannelijke helft van deze twee kwam met lipstick op zijn wangen, woedend op de reling hangen en weershalde deze vraag over de zee. Hé, hey, waar zat jij toen het schip is gestrand? Had jij ook toch al net iets in je hand toen die vreselijke kwam op het zand? Waar zat jij toen het schip is gestrand?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 Waar zit jij toen de treep is gestopt? Waar zit jij toen de treep is gestand? Waar zijn jij toen de treep is gestopt? Alvoelige gebaren, en laat de schipbreuk meegemaakt. Maar toen het uit de hand liep, die boot op het strand liep, hebben wij een flink geraakt. Dink hey, drinken, drinken, je, dink je, dink je, dink je, dink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 Ring, ring, ring, ring, ring, ring, de ring, ring, ring, ring, Dat ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring,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 Johnny Hoes en de feestneuzen met we drinken tot we zinken. En daarvoor de cocktailtrio met waar zat jij? Toen het schip is gestrand. En als we naar de klok gaan kijken zien we dat de tijd alweer aardig opschiet. We gaan op weg naar het nieuws en weer van 12 uur. Als u het programma nogmaals wilt beluisteren. Dat kan iedere zaterdag. Tussen 1 en 2 kunt u het programma nogmaals beluisteren hier op CFM Zandvoort. Na het programma Oud Zandvoort. Ik wens u nog een hele plezierige week. Vergeet niet uw sjaal, warme schoenen, warme sokken. Misschien een majootje eronder. een muts en een sjaal. Want ja, deze week blijft het gemiddeld onder de min graden. Ik laat u achter met muziek van Willy Alberti met Ciao Venetia. En ook Jackie van Dam nu op de radio met je bent. Helemaal van mij. En ik zeg misschien tot volgende week. Dinsdag vanaf 11 uur. In een nieuw programma. In een nieuwe aflevering moeten zeggen van.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 Ach, riep ik spontaan Ja die moet ik nou net hebben en die laat ik niet meer gaan Jij bent helemaal voor mij Helemaal voor mij Mijn tante Tovel, 60 jaar, die maakt het reuze Ze loopt de hele dag in van die mini rond Ze stikt de laatste trovo en die hield ze stevig vast